De Nederlandse zwemvrouwen hebben de 4x100 meter estafette op de EK Kortebaan gewonnen. In Londen eindigden Maud van der Meer, Femke Heemskerk, Marit Steenbergen en Ranomi Chromobigioio ruim voor de Italiaanse ploeg. Nederland greep acht keer eerder goud op de 4x100 meter vrij, maar de laatste keer was in 2008.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 Girl, rock with it, girl. Sure, them it, girl, but a bang bang bunks with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl, but ba the bang. -bang. me see your energy because me not play no I don't say is the thing you ever make me feel weak girl free can anytime tell me wine and catch it this selector pull it up and put Deep it to repeat girl up, up, me, up, up, up, me not up, up, touch a dollar now me pocket it cause nothing in this world ain't more than what you want no you want more than diamond, me. more than gold as long as I can feel the like they like just be take be control be be. So Get out of control.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 <laughs> Haha, de hoog nou. Hoog nou. je wat ik zeg, man, ja. Dek je aan de ene lucht nou. Nee. En alles is nog keer, eh, eh. Maar ik zei nee. Ik zei nee. Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat ik zeg? En ik zei nee. Nee, nee. Ik doe dit mijn feest. Ik doe het niet denk en, jij dat en, ik denk dat iets word. wat van waarde is.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 Vijf, vier, vier, is mijn